Aan het eind van het jaar was de school afgelopen We hebben nu vakantie en we gaan naar de subtropen Eenmaal aangekomen worden we in elkaar geslagen Ze begonnen onze benen eraf te zagen Gelukkig kwam de politie Ze kwamen op een vietje De gangsters werden neergeschoten Vast in hun hoofd en in hun kloten. We gaan op vakantie. We kregen geen garantie. Eindelijk vrij. We zijn heel erg blij. Vakantie! We gaan op vakantie. We kregen geen garantie. Eindelijk vrij. Kante! We kregen een procesgeval op het bureau. Toen zagen we Bo, hij gaf ons een cadeau. Oh mijn god, het was een troll. Ha, ha ha ha ha, wat een lol. We namen het vliegtuig weer terug naar huis. Thuis aangekomen zaten we weer voor de buis. Zuipen, vreten,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 Eindelijk vrij We zijn heel erg blij Vakantie